Uh, ja, iedereen daar op een plekje is waar hij het naar zijn zin heeft. Ja, dat is... Eh, en dat, dat is, is verschillend. Van. Kunnen mensen ook ergens op internet uh, of op een Facebookpagina... Iets, iets terugvinden, bijvoorbeeld voor hun vader of voor hun moeder? Ja, of iets, uh... nou, uh, op de pagina van Alzheimer Nederland, Zuid-Kennemerland... worden altijd de actuele informaties gegeven. Ja. Maar ook uh, uh, via de website van het pluspunt en de blauwe trein...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 Noemt u dat nummer maar, ja. Ja, 06-138-03-684. Dan zal ik het nog een keer herhalen. 06-138-0-3684. 3864. 3864. Ik noem het nog een keer, want dan ging het ja. mis. Ja. 06-138-03-684.